Titaantjes. Over wat het is en zou moeten zijn. Met Pat Hoe lang duurt een artiestencarrière of een zangersloopbaan vandaag? Gemiddeld een jaar of vijf, schat ik. Net zo lang als een Vlaamse cafébaas zijn bord openhoudt. Daarna begint hij een frietend of gaat op wereldreis. Het zijn witte raven, zij die een decennium of meer halen. Tura bij ons? Ja. Jagger, maar die had al twintig jaar geleden mogen stoppen. Wie nog? Waar zijn ze gebleven? De Ludomarismansen, de, weet je nog, Tim Vistrins, de Twee Belgen. Eentje blijft overeind, met vallen en opstaan, dat wel. En soms mocht hij van hier af aan alleen gaan, maar altijd kwam hij terug. Boudewijn de Groot. De volgende dagen treedt hij bij ons op, in Gent onder meer... maar alle concerten zijn al maandenlang uitverkocht. Een vreemd fenomeen, Boudewijn de Groot. Zijn vrouw Anja Bak staat stil bij Boudewijns drijfveer... zijn hoogtepunt en crisis, zijn liefde en zijn dromen en zijn daden... en natuurlijk de weemoed die daartussenin staat. Titaantjes over wat het is en zou kunnen zijn. Dag mijn liefste Boudewijn... Normaal gesproken schrijf ik je haast nooit meer een brief... maar nu je al een half jaar zo heftig aan het toeren bent... is er toch iets veranderd. Op dit moment ben je ergens in het land aan het overnachten... omdat de afstand naar huis te groot is... en ik mijmer zo'n beetje over ons verleden. Toen we elkaar alweer zo'n 31 jaar geleden ontmoetten, waren we niet per se erg dol op elkaar. Jij vond mij jong, aandoenlijk en uh, wel aantrekkelijk. Ik vond jou niet al te jolig, maar zeker intrigerend. Verder hadden we weinig met elkaar. Enfin, na een paar jaar zetten de scheidingen in... en zagen we elkaar nog heel af en toe bij Lennart. Het was Lennart die mij altijd op de hoogte hield van jouw belevenissen... op het gebied van vriendinnen en van werk. En van het doen en laten van je kinderen wist ik ook vrijwel alles. Je verhuizingen werden door Lennart altijd breed uitgemeten. Van Heemsteden naar het Broek in Waterland... naar Heemsteden, naar Los Angeles, naar Eemnes... naar Amsterdam, haast naar Haarlem... waar je beneden mijn zusje zou kunnen wonen... naar Bussum, naar Rotterdam naar Hilversum. En toen, elf jaar geleden, tijdens de eerste Tsjechof, naar Lennart, het toevluchtsoord van vele heren met op de klippen gelopen relaties, waar ik op een gegeven moment binnenstapte om Lennart te bezoeken en jou aantrof. Ik was niet zo jong meer, maar nog wel aantrekkelijk, en jij was een stuk joliger geworden. Nu zijn we alweer negen jaar samen en die periode is tot nog toe niet alleen op privégebied glansrijk. Jij hebt de rol van Otto Frank gespeeld in het dagboek van Anne Frank. Je hebt een tweede keer met groot succes Chekhov gespeeld. En nu toer je weer door Nederland en Vlaanderen met een fantastische band. Prachtige nieuwe nummers en een enthousiasme dat het publiek bovenop de stoelen brengt. Niet slecht voor iemand van 58. Ik ben trots op je. Met alle liefde, je Anja. De Groot. We hoorden Anja Bak, jouw ja. vrouw, nu al negen jaar. Ja, ja, ja. Maar jullie kennen dat... elkaar al 31. Hoe kan dat? Um, zij was uh, de vriendin en uh, niet veel later de vrouw van Lennart. Lennart Neig, jouw tekst Lennart Neig. En dat was uh, begin jaar 70. Toen woonde ik in Heemstede met mijn toenmalige vrouw, de moeder van Jimmy... En Lennart woonde ook in dezelfde straat. En ontmoette een, een meisje dat nog uh, op de middelbare school zat. De laatste klas geloof ik. Dus, dus behoorlijk jong was. Uh, ook vergeleken met, met uh, Lennart op dat moment. En daar ging hij een relatie mee aan en daar trouwde hij mee. En, en zo leerde ik haar kennen. Maar je was niet verliefd op haar? Op Anja? Toen? Nee. nee nee, nee ik, was, ik, was, ik, was, ik, was, ik was getrouwd, en, maar, maar uh, ik had uh, ook niet, niet een uh, probleem... in de zin van, oh, uh, ik ben opeens uh, verliefd op iemand anders... moet ik nu doen. Nee, dat, dat, dat was helemaal niet uh, iemand vragen. Dat kwam heel veel later. Nou, dat is eigenlijk nooit gekomen. Want wij hebben een, een relatie... Dus je wel mee, hoor. Ja, ja. <laughs> <laughs> Ze zit onder de tafel. <laughs> uh, Nee, nee, nee dat, dat, dat weten we ook van elkaar. Dat, dat hebben we ook, uh, zeker ik ervaar dat als een, als een enorm uh, pluspunt. Want alle relaties die wat mij betreft begonnen met verliefdheid, die liepen verkeerd af. Ik bedoel, verliefdheid is, is uh, heeft, heeft twee zijden, die, die uh, lijnrecht tegenover elkaar staan. Ze geeft uh, je een ontzettend gevoel van. van uh, openheid en verlossing bevrijding uh, op wolken lopen, de wereld aankunnen en het geeft je een enorme kracht aan de andere kant slaat ze bikkelhard toe door uh, gevoelens van jaloezie, achterdocht, onzekerheid <coughs> en angst uh, op te wekken en dus word je maar beter niet verliefd en dus word je maar beter uh, niet verliefd dat gaat op een gegeven moment weg die jeugd van u. He? Die jeugd van u is... Uh... De jeugd van mij? Ja, zo kan niet normaal verlopen, hè? Jou, jou, nou, ja, nou ja. geen dramatisch programma van maken. Nee, nee, nee, nee. nee. Maar lachwekkend ik... is het heel even min om te nou, horen nou, dat, Ik heb, dat ik, je... ik heb, ik heb uh, een groot deel van mijn jeugd bijzonder uh, prettig uh, doorgebracht. En, en, en Niet lachwekkend, maar wel vrolijk. Nee, maar je bent geboren in een jappenkamp... In, in, in Indonesië. Ja, daar heb ik niks van gemerkt. Nee. Dat niet. nee bedoel, dat was, ik, ik was waarschijnlijk nog beter af dan, dan de meeste mensen daar, omdat ik baby was en vertroeteld werd. En mensen, natuurlijk, al, het was een vrouwenkamp. En, en moet je dus net vrouwen hebben. Die kunnen keihard zijn, maar die kunnen ook uh, uh, een, een soort algeheel universeel moedergevoel hebben. Van, ach god, dat arme schaap, dat moet uh, voldoende te eten krijgen, dat moet goed verzorgd worden. Want. Dat mag, dat mag niet doodgaan hier. Ja, een vrouw kan, dat klopt, maar een beetje ja. later sterft jouw moeder toch. Ja. Dat is, dat is toch niet normaal, hè? Ik bedoel. Uh... Nee, maar ze stierven daar met bosjes. Ja. En, en, en omdat ze slecht behandeld uh, werden, omdat de hygiëne slecht was, omdat de voeding slecht was en noem maar op. Ik bedoel. En dan, hoe, hoe gaat het verder zonder moeder? Ja. Dat, dat, dat gaat verder met een, uh, een vervangende moeder. In ja. mijn geval. Ja, een, een tante, geloof ik. Ja. ja. En dus ik wist niet beter dan dat het uh, mijn moeder was. En dat was een onwaarschijnlijk lief uh, mens. Waar ik erg veel uh, liefde van heb gekregen. En, en ontzettend prettige tijd uh, bij heb gehad. Er is mij nooit verteld, in, in de tijd dat ik bij haar was, dat het mijn echte moeder uh, niet was. En pas. Vlak voordat we weggingen, toen ik een jaar 7-8 was, toen begreep ik dat het eigenlijk niet mijn moeder was, maar mijn tante. Maar dat maakte op mij geen enkel indruk. Wat drijft u, meneer de Groot? Echt, leven? Wat drijft mij nu ja. op dit moment, ja. op je 58ste? Uh... Laten we eerlijk zijn. Ik weet niet of je het financieel aan zou kunnen. Maar eigenlijk kun jij zeggen: allemaal de bomen in. Uh, voor mij is het gedaan. Ik heb, ik heb bewezen wat ik moest bewijzen. Punt. Ik had me even lekker gaan rentenieren. Uh, als ik uh, iets had willen bewijzen, dan had ik dat inmiddels wel bewezen. Ja. Maar als je een talent hebt, dan moet je dat uh, ten volle benutten. En, en uh, voor 100% uh, kijken wat je ermee kan doen en dat er dan ook mee doen. En zolang dat talent uh, niet tanende is en, en, en, en zorgt voor, voor uh, voldoende uh, inspiratie en, en drang om dingen te maken, uh, moet je die dingen maken. Anja Bak, vrouw over de drijfveer van Boudewijn de Groot. Boudewijn woonde vanaf zijn achtste in heemsteden in een laan, met zijn broertje, en zusje, en met zijn stiefbroertje, en zusje. En in diezelfde laan woonde Lennart. En zij speelde daar op straat. En toen hij wat groter werd en hij ging naar de middelbare school, dan, dan dacht hij, ja, wat ga je worden, wat ga je worden? Nou, hij wist het absoluut niet, had geen idee. En uh, hij wilde één ding wel heel graag. Hij wilde heel graag beroemd worden. Dus, maar hij wist niet zo goed hoe hij dat moest aanpakken. Van, hoe moet ik dat nou doen? En hij speelde op een gegeven moment al gitaar. En hij zong liedjes van Jean-Jacques Brel en, en, en dat soort liedjes. En uh, hij ging heel veel naar de film. Dus op een gegeven moment dacht hij ook uh, van nou misschien kan ik dan ook wel filmster worden. Het liefst ook in Amerika. Dus het ging niet om per se... Uh, zingen Of om per se muziek maken of uh, een kan ook. En toen zat hij uh, uh, op school en dan gingen ze op de middelbare school vragen uh, van ja, wat wil je dan worden? En achter hem, hij was al haast aan de beurt, achter hem was een jongen en die zei ik ga naar de filmacademie. De filmacademie bouwde en ik had geen idee wat het precies was. Maar toen dacht ik nou iets met film, ja, dat kan je natuurlijk altijd ook beroemd mee worden. En toen kwamen ze bij hem en zeiden: ja, wat wil jij dan worden? Ja, ik ga ook naar de filmacademie. Heeft hij in een seconde echt beslist? En uh, dat heeft hij ook gedaan, overigens. En uh, het was niet, hij heeft hem wel afgemaakt, maar het was niet per se zijn stijl, zeg maar. Anja Bak, vrouw van Bauer en Groot. Over zijn drijfveer, meneer de Groot. Het is klaar en duidelijk, volgens uw vrouw. U wou gewoon beroemd worden. En al die praatjes over roeping en wat weet ik allemaal een leuk. Nee, u wou gewoon beroemd worden. Mm -hmm. Ja, ik, ik, wilde, ik wilde beroemd worden. Um, niet alleen zozeer om de roem ervan. Maar om... Wat het beroemd zijn uh, uh, aan uh, materiële dingen en ogenschijnlijk levensgeluk met zich meebracht. En, en is, is die droom, als je nu 40 jaar later erop terugkijkt, is die droom een beetje waar geworden, vind je? De, de droom is, is, is, is waar geworden. Alleen, uh, het is net als met verliefdheid... Uh, als je de eerste keer jezelf op de radio hoort... is dat de kick van je leven. Uh, als je de eerste keer in een platenstudio komt... en er wordt echt een plaatje gemaakt... is dat de kick van je leven. Als het plaatje in de winkel ligt... tussen uh, de Beatles en, en, en Elvis Presley... en Noems en Peter Koelwijn... Uh, is dat de kick van je leven... De eerste keer dat je herkend wordt op straat, is dat de kick van je leven. Op een gegeven moment verdwijnt dat. En na is... nou de duizendste keer? Dat zeg ik. Op een gegeven dan? Moment verdwijnt het. Dan de duizendste keer ga je, ga je dat wat nuanceren. En, en ga je afvragen van, uh, is het wel uh, zo leuk om herkend te worden? Is het wel zo leuk om, om als iemand zegt van, hey Boudewijn de Groot, alle ogen direct op je gericht te zien... waarvan je ook weet dat er een aantal ogen zijn... Uh, die zeggen van, oh, is dat nou bijna de Groot? Nou, ik vind eigenlijk geen bol aan die liedjes. Ik bedoel, de kritiek van uh, degene die je kennen is evenzeer aanwezig als het enthousiasme en, en uh, de waardering. God, daar word je gek van. Daar word je gek van, ja. Ja, als je daar voortdurend mee bezig bent, word je er gek van. Dus probeer je dat het is nog goed gekomen, te neutraliseren. Ja. Ja, het is toch nog goed gekomen. Ja, ja, ja ik, ik, ik, ik zit hier zonder begeleiding. <laughs> by by. I'm a While I'm sitting on my watch So I can be on time Singing love's praises With sugar-coated ride By and by On you I'm Casting my eye I'm painting the town Swinging My partner around Well I know Who I can depend on I know who to trust I'm watching the roads I'm studying the dust I'm painting the town, making my last round. Well, I'm scuffling and I'm shuffling and I'm walking on briars. I'm not even acquainted with my own desires. I'm rolling slow. I'm doing all I know I'm telling myself I've found you happiness That I've still got a dream That hasn't been repossessed I'm rolling slow Going where the wild roses grow met Padonné. Baurijn Groot. Vaak moet ik daar dan nog een Epitheton ornans aan toevoegen. Zoals bijvoorbeeld liedjeszanger of componist of uh, schrijver. Maar bij jou is dat eigenlijk volstrekt overbodig. Mag ik even... Talent Talentuitbuiter. Talent Mag ik even Henri Bordeaux citeren. Dat is een, een, een Frans auteur. En die schrijft... De meest verontrustende jeugd... ...is die welke er geen extremistische meningen op nahoudt. Die nuanceert met andere woorden. Ja, ja. Maar ik, uh, ik ben toch bang dat, dat bij mij de extremen uh, er niet echt uitkwamen. Ik ben altijd uh, behoorlijk uh, de middelmaat geweest. Ik was een zeer gedweeën, gezagsgetrouwen, uh, getrouwe, uh, gehoorzame jongen wat dat betreft... Um, maar, maar, maar, is, dus zo, zo, maar je bent zo. dat toch niet gebleven, gezaggetrouw? Ik bedoel, als je op 1 mei 1968, herinner je nog dat optreden, waar je dus inderdaad. meneer de president slaapt zacht, uh, ja. begint te zingen en dat, dat is toch gebeurd, de hele zaal wordt afgebroken. dan sta je toch ergens voor, dan ben je toch een, een symbool van iets. Toch de, ja, maar je maar moet toch is, niet flauw doen, okay, nee? maar ik, ik, ik ben toch niet de enige. Ik bedoel, ik vind, het, vind, ik vind dat, dat, dat als je, als je dat, dat zingt en, en, en de hele zaal is het met je eens, ik bedoel. <laughs> Dan ben je eigenlijk gezaggetrouw. Ja. Ja. Dat hoorde gewoon wat, wat, wat, wat is daar voor, voor... Protestzangers hoorden gewoon bij de mainstream. Misschien wel. Ja, en je bent ook, ook, ook in een situatie... waarin een heleboel mensen het voor je op zullen nemen... mochten er anderen zijn die, die je daarvoor letterlijk... of figuurlijk in de boeien willen slaan. Maar je zegt dat niet heel veel over tijdgeesten. Bijvoorbeeld als vandaag een heel pak mensen... ...geneigd zijn om, om zich te conformeren aan... ...wat wij nu gemakkelijk hetzelfde, maar recht zullen noemen. Ja? Dat dat gewoon bij de tijd hoort. En zoals jij in de jaren zestig ook bij de tijd hoorde. Toen conformeerde iedereen zich aan links. Ja, ja. punt. ja, ja. <coughs> oké. Okay. Maar ik bedoel, ik was geen uh, voorganger. Ik bedoel, ik, met die Provo-beweging bijvoorbeeld... Uh, ik, ...ik wist nauwelijks waar ze het over hadden... ...maar ik vond het wel... Interessant en leuk en belangrijk en spannend, wat er aan het veranderen was Om erbij te en, horen. En hoe dat uh, ging. En ik was uh, op dat moment een bekende Nederlander en ik zong ook nog liedjes die in het verlengde lagen van uh, wat de provos uh, riepen. Anja Bak, ik vind dat we ze weer eens even in die taantjes moeten laten komen. Over daar zijn we ook een beetje over bezig al de hele tijd. Jouw uh, doorbraak. Ja, we staan hier aan de kant van, uh, van de weg. Een hele drukke weg in dit geval. En Boudewijns Doorbraak, qua plaat in ieder geval, was uh, Meisje van 16. Dat is een lied vertaald door Lennart uit het Frans. En uh, Boudewijn is een beetje een zondagskind. Ja, abso ja absoluut. Hij, het is niet iemand die jaren heeft moeten sappelen om bekend te worden. Hij heeft natuurlijk wel in die beginperiode dat hij ging ja Toeren kon je het niet noemen. Ging je met zijn gitaartje in de trein. En dan uh, ging je ook naar feesttenten. En, uh, en ook wel eens uh, bij mensen thuis. En dan mocht hij in de keuken wachten tot hij weer mocht optreden. Hij zegt: Dat doe ik ook nooit meer. Vind ik echt vreselijk. Maar hij is wel een beetje. Ik bedoel, hij verdient. Hij maakt wel goede dingen ook. Dus het is geen. Uh, geen troep die hij maakt en bij toeval uh, dan maar toch uh, bekend geworden of zo. Ik denk dat het zeker verdiend is hoor. Maar sommige mensen hebben daar hele zware tijden en doen er jaren over. En hij was 21. Ja, veel sneller had hij het niet kunnen doen, denk ik. Anja Bak, de vrouw van Barwijn de Groot. Meisje van 16, een meisje van 16, dat is jouw doorbraak. Mm -hmm. Klopt dat? Ja, klopt. Het was een vertaling. Ja. Van Un enfant de, de 6 ans, van Charles Navour, geloof ik, hè? Ja. Arm kind, 16 lentes, april. Wie kent het niet? Ach, wat lig je hier stil langs de kant van de weg? Vandaar die verwijzing van haar. Ja. Klopt het dat je dat nummer heel lang eigenlijk... een beetje met het schaamrood op de wangen hebt zitten zingen? Um, nou, ik, ik heb het heel lang niet gezongen in het begin... Um, maar dat was niet, niet zozeer uh, vanwege schaamrood. Ik, het is wel zo dat, dat ik er erg moeilijk toe te zetten was, uh, toe te bewegen was om, om het uh, te zingen. Omdat ik het een, een smart lab vond. A, B, omdat ik uh, in, in het arrangement dat de, de plaatmaatschappij voor ogen stond. Uh, allerlei uh, drums en elektrische gitaren uh, bij kwamen kijken. En ik was in die tijd nog purist en kwam uh, voor een groot deel uit uh, het idioom van, van het Franse chanson. Uh, en voor een ander deel uit het idioom van de, folks, de Amerikaanse folk music. Het moet allemaal mooi en zacht en klein en lief en aardig zijn. En, en uh, poëtisch en uh, intellectueel en zo. Nu heb je een tournee, een concerttournee, andere tijden. En daar zing je het weer, geloof ik. He? Ja, ik open daarmee. Ja. En zijn er meisjes van 16 die... Nog steeds naar Bouda en Grootkomen? Oh, ja hoor, er zijn, in iedere zaal uh, zitten wel... Uh, ze zijn uh, op de vingers van, van één hand te tellen. En dan niet een hand naar uh, vuurwerk. Maar echt een volledige hand. Uh, dus ze zijn uh, zeer sterk in de minderheid. Ja? Uh, maar ze zijn, er, uh, ze zijn er nog wel. Ja. En mis je ze dan niet op zo'n concert? Nee... Ik bedoel, dat lijkt me nogal... Uh, wat in het Engels heet pathetic. Ja, ja. ja. Nee, maar ik bedoel maar... De, de, uh, ik ik de, schrik helemaal niet... Uh, als ik zie dat er maar... tien meisjes van zestien in de zaal zitten. En dan denk ik niet van... oh mijn god, dan moet ik iets gaan doen. Anders ben ik binnen de kortste keer uitgezongen. Nee. Dan heb ik geen publiek meer. Want zo is het niet. Ik ben ik wist altijd... Benieuwd... niet om die reden. Ja. Ik ben altijd benieuwd wat een, een man... die zelf in het vak staat of een vrouw... als... als uh... Liefdesliedje kiest hier in Titijn. Je weet dat, dat we elke week een love song, uh, laten kiezen. Wat wordt het uh, bij jou? Ik vind het per definitie moeilijk om... ...wat voor lied dan ook te kiezen. Omdat het altijd meer dan één is. Ja. Laat ik het zo uh, beginnen. Ik heb natuurlijk nogal... ...een aantal relaties achter de rug. Uh, die allemaal uh, van liefde uh, uitgingen. Uh, in iedere relatie is er wel een, een lied wat dat, dat, dat uh, hoort bij die relatie. Wat dan zo poëtisch heet ons lied. <laughs> um, moet ik daar iets uit kiezen? Dat, dat, dat kan ik niet. Want dan moet ik ze per definitie allemaal ex-equo tegelijkertijd laten horen. Dat kan niet. Um, dus dan moet ik een, een lied kiezen dat ik neutraal gezien een mooi liefdeslied vind. Uh, dat, dat mij aanspreekt, maar dat niet per se voor mij uh, of, of ergens in een relatie hoort die op mij slaat. Um, en dan nog vind ik het moeilijk, want er zijn altijd weer een paar. Maar goed. Maar ik kies een uh, duet van, van Celine Dion en, en uh, Barbara Streisand. Dat heet Tell Him. En een beetje ongewone bezetting. Twee dames die het uh, dan nog eens een keer doen. Normaal zou je ja, in een uh, liefdeslied dan verwachten een man en een vrouw. Ja, dat ja, ja, ja. Nee, dit, dit zijn uh, twee dames die, die uh, de, van de ene inderdaad de oudere is die tegen de jongere zegt van zeg het hem. En dat, dat uh, vind ik dan ook nog een, nog een andere facet van de liefde. Dat is de liefde die niet uh, erotisch is of, of om verliefdheid draait, maar gewoon. Liefde is van, van de ene mens naar de andere mens. Céline Dion en Barbara Streisand, tell him. If I tremble when I speak I'll hold him close to feel his heart beat. Love will be the gift you give yourself. Radio 1. Céline Dion en Barbara Streisand, Tell Him, voor en de Groot en natuurlijk ook voor u die luistert. en de Groot, als we bij het thema crisis komen, dan, dan neem ik graag jouw werk erbij. Dat is makkelijk, de platen die je hebt gemaakt en de andere dingen die je hebt gedaan en dan verbeter maar als het niet zo is, kun je bijna zeggen... bij die plaat moet er duidelijk iets uh, fout zijn gegaan met die jongen. Bijvoorbeeld, uh, eind jaren 60 was het, 69, Nacht en Omtij. Mm -hmm. Klopt dat? Dat je bijna, op basis van wat je hebt gemaakt... en aan de buitenwereld getoond, dat je kunt zeggen... daar is een keerpunt. Hier is hier iets fout gelopen. Uh, dat... dat... Misschien ja, misschien wel, ja. Um, ik was wel uh, in, een, in een situatie dat ik dacht van... ik weet niet meer precies wat ik, wat ik wil. Dat dacht ik binnen mijn, mijn relatie, dacht ik dat. Maar ook in, in de muziek dacht ik... Uh, ik vind het allemaal niet zo leuk meer. En, en het groeit me allemaal een beetje boven mijn hoofd. En ik word er maar nerveus van. En, en uh, ik, ik wil iets totaal anders Um, maar dat, dat was eigenlijk sterker uh, het jaar daarna, na Nacht en Ontij in 69 en 68, um, begon dat wel. Maar daar is de plaat zelf niet, niet uh, een, een weerslag van en ook niet als zodanig uh, bedoeld. Misschien een soort van voorspelling wel? Nou, de duidelijkste waar, waar het wel uh, duidelijk in speelt, is uh, Maalstroom. Die heb ik daarom ook zo genoemd, Maalstroom omdat ik uh, toen, en uh, het was aan het eind van die periode... Anders had ik die plaat ook niet, niet kunnen schrijven. <coughs> Want als ik me echt kloten voel, dan, dan kan ik niet schrijven. Ik moet wel min of meer opgelost zijn. Maar de periode daarvoor was echt een periode dat ik, dat ik in een enorme uh, crisis zat. En, en... en dat was geen dipje? Nee, dat was, was echt een tijd van, van, uh, dat ik uh, in, in een relatiecrisis zat. Dat ik in een artistieke crisis zat. Dat uh, er geen geld uh, uh, meer was. Dat ik niet, niet, uh, ik, toen woonde ik ook in, uh, in Amerika. En, en had ik zo weinig geld. Dat ik alleen nog maar rijst en kip, uh, kippenpoten at En, en uh, zelfs nog... Uh, ...een avond de straten ben gaan om te kijken of ik ergens een peuk vond. Dat is geen Dat is Nee, dat, dat, dat, dat, dat is echt... Ik, ik bedoel, het was te ver lopen ook naar, naar de stad om, om sigaretten te kopen als ik dat... Dat, uh, dat kon je niet betalen, dat ritje. Maar ik gaf het er liever niet aan uit en had dringend behoefte aan een sigaret... ...en uh, tegenover mij zat een uh, supermarkt in een, in een vrij afgelegen uh, buurt... Dus uh, ik dacht, nou, er is alvast wel iets uh, op de grond. Ik, ik, ik deed het ook met het schaamrood op mijn uh, wang. En ik dacht wel, ik had wel ook iets van... Uh, God, moet je mij nou zien? Loop ik hier, uh, als bekende Nederlander... loop ik in Hollywood uh, sigarettenpeuken van de straat. Het had wel iets, iets, iets grappigs ook, vond ik. Uh, dus nee. ik, ik zat er verder ook niet, niet uh, zo vreselijk mee. Maar het betekent te, wel dat... Uh, alleen maar om aan te geven dat, dat ik toen echt helemaal aan de grond zat. Ja, niks, niks, niks meer had en, en ook eigenlijk niet wilde en, ja. en, en het even niet meer wist. gewoon. Uh, Anja Bak. Jouw vrouw over de crisis van Boudewijn de Groot. We zijn nu in, de, in Dwingelo, een boerderij. Hier had Boudewijn denk ik een van, een van, er zijn er vast wel een paar meer geweest, maar in, in ieder geval een zeer diepe, een zeer diep dieptepunt. Hij was uh, natuurlijk Bekend geworden toen hij 21 was, had een paar hits gehad. En opeens, ja, dat was misschien ook een beetje erg snel gegaan. En toen zag hij het niet meer zitten. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker bij mensen, dus niet zo gek. Maar hij zag het echt niet zitten en hij, uh, hij was ook aan het scheiden, had twee kleine kindjes. En dat vond hij ook allemaal heel moeilijk. Hij was natuurlijk heel jong getrouwd. Nou, dat was hem waarschijnlijk ook een beetje te zwaar geweest. Dat is niet uh, zo leuk, maar ja, dat kan natuurlijk gebeuren. En uh, hij uh, zwierf na zijn scheiding een beetje van hier naar daar. En op een gegeven moment uh, kocht hij deze boerderij. En uh, hij ging daar zitten met, uh, met een paar muzikanten en wilde daar muziek gaan maken. Maar ja, daar kwam helemaal niks van. En, en ze nuttigden ook nog wel het een en ander aan... Uh, aan middeltjes hier en daar natuurlijk. En niemand had geld, behalve Boudewijn. Maar ja, dat was op een gegeven moment ook wel op. Dus uh, dat, dat was een beetje... En het was winter, dus het was heel koud. Uh, en hij was hier heel ongelukkig, begreep ik. In Drenthe, was een soort een provincie die hij had uitgekozen... omdat het iets mysterieus had. En uh, hij is op een gegeven moment weer teruggegaan naar Amsterdam. En toen ging het al langs weer beter. Ja, maar ja. Dat, is, dat is natuurlijk wel interessant, omdat uh, ik ging even uit van, van uh, omdat je het had over een plaat uh, die dat weer gaf. Ja. Uh, maar het is natuurlijk wel interessant, want dit was ook een, inderdaad een periode waarin ik zo zomaar nog aan de grondere zat dan, <laughs> dan, uh, dan die andere periode. Uh, en en uh, ook helemaal niet meer wist wat, wat ik wilde. Of tenminste, ik, ik wist wat ik wilde, maar dat was, was absoluut... Uh, Ten dode opgeschreven, want, want het was in het Engels zingen met een beatgroepje en, en het was dus helemaal niet van die Nee, het klonk nergens naar hè, nee, het wereld. Nee, en het was ook niet van mij weggelegd en zo. Nee. Dus dat, dat. Maar ik, dat zag ik op zo'n moment, op, op dat moment niet en ik zag alleen maar van, nou, ik, ik ik moet weg van het Nederlands -talig, want ik had daarvoor had ik gewoon te, te, te veel situaties meegemaakt waar, waarin ik ja. me ellendig voelde daardoor. Dus ik dacht dat dat. Dat moet anders. En ik ben inderdaad in die boerderij in Dwinger gewonnen. Maar daar kwam geen plaat uit voort. Maar interessant is dat de plaat die daarna kwam... juist uh, het tegenovergestelde laat horen. Een ontzettende bevrijding. Precies, een ja. ontzettende uh, nieuwe weg ja. bijna. En, en weer frisse moed en... en uh, Weer een opbloeiend uh, creatieve creativiteit uh, en zo. Weet je wat ik sterk vind en tegelijkertijd natuurlijk ook fascinerend, dat is dat je telkens na een, een moeilijkere periode, een donkere periode, terugkrabbelt en er weer staat. Dat is bijna altijd zo in jouw carrière geweest. Aan begin de jaren 90 ga je een heel andere weg in. Je was weggedeemster, laten we eerlijk zijn, in de jaren 80. En dan sta je daar begin, 1990 geloof ik, of 91, met een Musical, Chekhov, waar je de hoofdrol in speelt. Um, in 1995 doe je dat nog eens een keer opnieuw met uh, Otto Frank. Waar je een, een hele sterke, charismatische Otto Frank neerzet. Nu loopt er weer een concerttournee die maanden vooraf is uitverkocht. En telkens sta je er weer op een moment, denk ik, dat mensen zeggen: Ja, ik geef geen dubbeltje meer voor zijn carrière. Hoe doe je dat? Um, omdat er, omdat er uh, voortdurend mensen zijn die, die uh, meer dan een dubbeltje voor mijn carrière geven, uh, want, want met, met de tour waar je, waar je het over had, die laatste tour dat was al enigszins opgewarmd ook door Tjechoff en Anne Frank ik was weer, mijn naam was, was weer ja. in verband gebracht met het theater uh, maar dat zijn toch momenten, bijvoorbeeld als je Tjechoff gaat doen ja. dat is toch een dat is één, een hele andere richting in je carrière. Ja. Een musical. En twee, op een moment dat Baud en de Groot eigenlijk nauwelijks nog bestond voor het grote publiek. Misschien heeft hij wel heel hele ja. de tijd... Uh, nee, maar dat is, tijm, dat, tijm. Is, dat, is, dat is het andere deel van, van uh, mensen die een dubbeltje gaven uh, voor mijn uh, carrière. Dat is dat het publiek ja. kennelijk niet afgehaakt was waarvan jij zegt van uh, ja mensen moeten toch dachten verbouwen wij nog het bestaat niet meer dachten ze misschien ook wel maar kennelijk dachten ze daarbij van wat zonde eigenlijk Puisque vous partez en voyage Puisque nous nous quittons ce soir Mon cœur fait son apprentissage Je veux sourire avec courage Vous avez posé vos bagages Marche avant côté du couloir Et pour les grands signaux d'usage J'ai préparé mon grand mouchoir Dans un instant le train démarre Je resterai seul sur le quai Promettez-moi d'être bien sage, de penser à moi tous les jours et retourner dans notre cage pour mieux attendre mon retour. Le contrôleur crie en voiture, l'enfoiré il sait pourtant bien. Tu es resté mais je jure que si tu crie encore une fois moi je viens ne j'en donne pas pour ce bagage et, et tout le reste on s'en fout taantjes met Padonné. Baren Groot. Een, uh, een citaat van een luisteraar. Af en toe krijg ik citaatjes die ze zelf maken. Of aforisme van wat dan ook. Dit is er een van Jan van Willigen uit uh, Antwerpen. Als je er het geld voor hebt, schrijft hij, kan je gerust dom blijven? Nee, ik denk niet dat dat zo is, nee. Ik denk dat slimme mensen per definitie niet naar je pijpen dansen als het alleen maar op geld gebaseerd is. En je moet niet bang uh, zijn om uh, dom te zijn af en toe in een bepaalde situatie, want daar leer je van. Uh, maar, maar je moet niet, niet de domheid uh, uh, cultiveren en prediken. Maar geld, geld kan mensen wel aanzetten tot domme dingen natuurlijk. Hè? In die zin begrijp ik hem wel, de man uit Antwerpen. Ja, maar het kan ook aanzetten. Nee, ik begrijp die man helemaal niet. Want het is natuurlijk, natuurlijk ontzettend kortzichtig en, en, en, en, en eenduidig uh, gedacht. Tuurlijk kan geld aanzetten tot domme dingen, maar het kan ook aanzetten tot fantastische dingen. En maar is de kans armoede niet kan ook aanzetten tot domme dingen. Ja, ja maar is de, is de kans niet groter dat als je zwemt in het geld bij me gaat spreken, dat je al heel erg goed in je schoenen moet staan om inderdaad niet onnozel te gaan doen nee. dom? Nee, vind ik helemaal niet. En nee. Hoe meer we erover nadenken, hoe meer we erover praten, hoe vreemder ik dit aforisme vind. En, en het is meer een soort uh, schurkelende cretologie uh, ja. dan dat ik het echt een slimme, slim aforisme vind. Ja, ik denk niet dat hij naar jouw uh, concert zal komen. Maar het he? <laughs> <laughs> hey, dat is geen dom. Dat is domheid. Ik bedoel. Uh, laat die naar een concert komen en na en, uh, uh, afloop van zeggen van... Uh, hoezo vind je dat aforisme niks? Zal ik je eens even vertellen waarom het een fantastisch aforisme is? Ja. Dat vind ik slim. Aha. Anja Bak, ja. jouw vrouw, over het geld van Pauw en Groot. Geld, ja. Van... ja. Uh, wat ik zijn zwakheden vind, omdat ik denk, ja, hoeveel boeken moet je hebben? Op een gegeven moment is dat huis staat namelijk nogal vol... En hij zegt, ja, volgens mij is het huis iets te klein. Ik zou het huis graag net iets groter. De kamers allemaal net iets groter. En dan één kamer erbij. Zeg, dat maakt helemaal niks uit. Want dan is na twee jaar het toch weer vol. Want ja, hij koopt heel graag boeken. Uh, CD's uh, koopt hij natuurlijk graag. Uh, uh, in die orde. Maar hij zou ook, geloof ik, uh, had hij het ooit wel over dat hij ook wat hij ook leuk zou vinden, is zo'n radiografisch bestuurbare helikopter, geloof ik. En die zou hij eigenlijk heel graag willen hebben. Weet je, hij vindt gadgets wel leuk. Houdt hij ook wel van. Hij, uh, en iets, uh, ja, zo, zo, of, of een bootje, zo'n radiografisch. Of een kano zou hij ook wel willen hebben. Dan denk ik, ja, voor die twee keer per jaar kanonen. Ja, ik ben wat erg praktisch misschien. En dat is wel eens saai, maar dat vind ik zonde. Maar ik denk als hij uh, meer geld gehad zou hebben... Nou, zou het ook prima kunnen natuurlijk. Dat, dat soort overbodige uitgaven zou hij misschien wel dan gedaan hebben. En dat doet hij dan nu niet. En hij leidt daar geloof ik niet erg onder. <laughs> hoop ik, hoop ik. Ja, Bak, de vrouw van Bauder en de Groot over de gadgets... en, en wat je allemaal niet wil. Maar we ook erg hebben... een... ja, gul. <laughs> <laughs> daar vertelt ze dan toch maar niet over. Of dat hebben we eruit gehaald. Je bent een radiografische helikopter. En... Dat, dat heeft me altijd gefascineerd, ja. Zo'n vliegtuigje zegt me niks. Dat, dat vliegt rond en dat, dat maakt misschien een looping... en dan heb je het wel gehad. Maar ik vind, ik vind uh, uh, zo'n zo helikopter... Die, die je echt met precisie uh, dingen kan, kan laten doen... Dat, dat lijkt me veel fascinerend. En die je ook dichterbij kunt, kunt uh, manoeuvreren. Zo'n vliegtuigje, dat, dat vliegt daar in de, in de lucht op 30 tot 100 meter afstand. En dan kan je naar staan kijken en denken, nou, dat is leuk. Maar met een helikopter kan je dus echt dingen doen. En dat, dat vind ik veel interessanter. En heb je het? Nee, ik heb het niet. Nee. Mag niet, hè? hè? nee Het mag, mag niet. Het is geen plaats voor in het huis, maar eerst grote oh. Nee, maar... Um, ik, nou, ik, dan denk ik toch van ach uh, dat is misschien ook, ook uh, geïndoctrineerd, hoewel ik moet zeggen, ik denk het toch ook wel vaak vanuit mezelf hoor van, ik wil het wel graag, maar inderdaad, ja maar waar is het voor nodig? en hoe lang ga je het gebruiken, <lacht> jongeman <lacht> dat soort dingen dus uh, maar ik koop ik uh, uh, uh, wel meer dan, dan haar lief is <lacht> dat is duidelijk Hoeveel verdient u? Wacht even, nee, vorig jaar is het niet veel geweest, want ik deed uh, vorig jaar helemaal niks. Maar een goed jaar? jaar in, in, in een, een goed jaar is dat uh, tussen de vijf en de zeven uh, ton. Huh? Hallo? Dat is 700.000 gulden, dat ja. is uh, 300.000 euro. Ja. Dat is veel, hè? Maar het is, dat is de... Nee, de groot, uh, dat is toch veel, hè? Ja, dat is heel veel, ja. Maar dat is. is uh, je dus ziet dat zag, zag ik op mijn aanslagblad staan. Dus dat, <laughs> zo. Maar dat, uh, dat, dat zijn dan twee jaar zo. En, en daarvoor liggen dan uh, jaren van. van uh, minder. Uh, veel minder. En, en die periode waar ik het dan over had, uh, kwam er dus echt daar misschien 10, 20.000 gulden binnen in een jaar. Je, je kent die Vlaamse uitdrukking, hè? binnen zijn. Uh, ben, ben jij binnen? Kun je stoppen vandaag? Nee, want ik hoop lang genoeg te leven om, om, om uh, dat het doorheen uh, gejaagd te hebben. Want zoveel is het dus niet. Maar uh, puur financieel? Zou je vandaag kunnen stoppen? En... Nee. Nee, toch? Echt niet? Nee. nee. nee ik, zou, ik, zou, ik zou nu kunnen stoppen en dan zou ik een aantal jaren kunnen interen. Uh -huh. En uh, misschien dat ik ook een deel zou kunnen beleggen... wat over een aantal jaren zich vertienvoudigd heeft. Maar die... Dat avontuur zit niet in mij, van het beleggen. Ik, ik vertrouw daar niet in. En, en, uh, ik, ik geloof geld alleen als ik het contant voor me ziet, bij wijze van spreken. Ja. Weet je wel. Dan is het er ook. Dan is het er ook. Ik zou het eigenlijk zelfs nog het liefste uh, in een schatkist uh, in de kelder hebben staan, zodat ik echt kan zien van ja hoor. Zo rijk ben ik. En als het dan leeg is, dan oké, okay, zo arm ben ik. En het feit dat, dat je dan een huis hebt van, van uh, een miljoen, wijze van spreken, betekent dan nog steeds dat je straatarm bent en niet bezit hebt van een miljoen. Dus zo simpel mm -hmm. is het met, met geld uh, bij mij. Baren de Groot, wat is jouw levensmotto? Ik heb, ik heb absoluut geen, uh, geen uh, levensmotto... Het enige, nee, het enige waar, waar, wat ik uh, wil uh, graag van mezelf en van andere mensen... is dat ze respect hebben voor elkaar. Dus dat is het enige. Van daaruit kan het alleen maar uh, goed gaan. En uh, Dus ook in een in, in, uh, situatie van oneenigheid uh, toch respect uh, voor elkaar. Daar ben je aardig geslaagd tot nu toe. Uh, ik, ik, ik. Ja, ik, ik leef daar. Uh, ja, ik leef vanuit respect uh, voor anderen. U hoorde Titaantjes. Over wat het is en zou moeten zijn. Met pardon.